Wij verzoeken dit ons samen zijn aan te willen vangen door met elkaar te zingen op psalm 36 en daarvan het derde vers. Bij u, Heer, is de levensbron, uw licht doet klaarder dan de zon. Ons heugelijk licht aanschouwen, wees die u kennen mild en goed. En toon op rechten van gemoed uw recht waar ze op vertrouwen. Dat mij nooit trots uw voet vertrapt. Nou boze hand in ballingschap ellendig omdoe zwerven. Daar zijn de werkers van het kwaad gevallen in een jammer staat waarin zij hulploos sterven. Wij noemden u het derde vers van psalm 36. Naar het voorlezen van een gedeelte uit Gods Woord, dat welk men opgetekend vindt in het heilige Evangelie van Johannes en daarvan het veertiende hoofdstuk. Wij noemden u Johannes 14. Uw hart worden niet ontroerd, gij gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijns vader zijn vele woningen anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben... ...zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. En waar ik heen ga weet gij en den weg weet gij. Thomas zeide tot hem, Here, wij weten niet waar gij heen gaat en hoe kunnen wij dan weg weten... Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot den vader dan door mij. Indien gij lieden mij gekend had, zo zult gij ook mijnen vader gekend hebben. En van nu kent gij hem en hebt hem gezien. Filippus zeide tot hem: Here toon ons den vader en het is ons genoeg. Jezus zeide tot hem: Ben ik zo lang een tijd met u lieden en hebt gij mij niet gekend, Filippus, die mij gezien heeft, die heeft den vader gezien. En hoe zegt gij, toon ons den vader. Gelooft gij niet dat ik in den vader ben en de vader in mij is. De woorden die ik tot uw lieden spreek, spreek ik van mijzelf niet. Maar de vader die in mij blijft, dezelfde doet de werken. Gelooft mij dat ik in den vader ben en de Vader in mij is, en in die niet, zo gelooft mij om de werken zelf. Voorwaar, voorwaar zeg ik u lieden, die in mij gelooft de werken die ik doe, zal hij ook doen, en zal meer doen dan deze, want ik ga heen tot mijn vader. En wat gij begeren zult in mijn naam, dat zal ik doen, opdat de vader in den zoon verheerlijk worden. Zo gij iets begeren zult in mijn naam, ik zal het doen. Indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden. En ik zal den Vader bidden, en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijft in der eeuwigheid, namelijk den geest der waarheid, welken de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar gij kent hem, want hij blijft bij uw lieden en zal in u zijn. Ik zal u geen wezen laten, ik kom weder tot u. Nog een kleine tijd en de wereld zal mij niet meer zien. Maar gij zult mij zien, want ik leef en gij zult leven. In die dag zult gij bekennen dat ik mijn vader ben en gij in mij en ik in u. Die mijne geboden heeft en dezelfde bewaard, die is het, die mij lief heeft. En die mij lief heeft, zal van mijn vader geliefd worden. En ik zal hem lief hebben, en ik zal mijzelf aan hem openbaren. Judas is. Iscariot zeide tot hem, Heere, wat is er dat gij uzelven aan ons zult openbaren, en niet aan de wereld? Jezus antwoordde en zeide tot hem, zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren, en mijn vader zal hem lief hebben.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 wat ik u gezegd heb. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef ik hem u. Uw hart wordt niet ontroerd en zijt niet verzaagd. Gij hebt gehoord dat ik tot u gezegd heb, ik ga heen en kom weder tot u. Indien gij mij lief had, zo zult gij u verblijden, omdat ik gezegd heb, ik ga heen tot en vader. Want mijn vader is meerder dan ik. En nu heb ik het u gezegd. Eer het geschied is opdat Wanneer het geschied zal zijn. Gij geloven moogt. Ik zal niet meer veel met u spreken. Want de oberste deze wereld komt en heeft aan mij niets. Maar op dat de wereld weet dat ik den vader lief heb. En al zo doe. Gelijkerwijs mij de vader geboden heeft. staat op.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 Zijn er heilige vingeren, die trouwen houdt en eeuwig leeft. Amen. <tied> e, genade, barmhartigheid en vrede worden uw lieden bij den aanvang e, geschonken.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 Den Heiligen Geest. Amen. Het woord waarvoor wij in dit avontuur en wel uw aandacht vragen, vindt u in het ons straks voorgelezen. 14e kapitel uit het Evangelie van Johannes en daarvan nader het zesde vers. Wij noemen u Johannes 14, vers 6.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 Verheven vol zalige en drie enige verbonds Jehova, God des hemels en der aarde, die den hemel der hemelen hebt tot uw troon en deze lagen tot een voetbank uw heilige voeten. Wiens heiligheid, heerlijkheid, rechtvaardigheid, majesteit, almacht en wijsheid niet te bepalen is. Want God is groot en wij begrijpen het niet. Die uw raad uitkomt te voeren wat er in de baarmoeder van uw goddelijke raadsbesluiten besloten is in de weg uw aanbiddelijke voorzienigheid gij dat ook uitkomt te voeren zodat elke dag kan wat we niet kunnen aanvaarden wat we niet willen of kunnen eigenen of overnemen hoewel gij we raad uitkomt te voeren wat ook in deze week weer onder ons bewezen is dat u een jongeling van bijna negentien jaar, onverwacht en ongedacht voor uw rechterstoelgedagvaart hebt. En hierin, daarom weten we die dan drie jaar geleden haar man verloren is plotseling, en u een zoon van bijna negentien jaar als verslagen zittende, Ach, niet geweten wat haar overkomen kon, maar wat er in uw goddelijke besluiten besloten was. Maar ook anders sinds uw woord komt te bevestigen, dat de man dikwijls bestraft zijnde zijn nek verhaard, schierlijk verbroken zal worden dat er geen genezen aan zijn. O God, dat gij komt te bewijzen, dat u als God je raad uitvoert, maar ook wel eens komt te bewijzen. Dat u de zonde moe bent en dat u het niet langer kan dragen de ongerechtigheid. O God en hoe staan we daar niet boven, want zo gij in het recht zou treden met een iegelijk van ons. Daar zelfs een licht aan de kerkhemel ervan getuigd heeft. Treed niet in het gericht met uw knecht, want wie zal voor uw aangezicht bestaan. O God, nog heb u bewezen, dat u met de, in de daad en met de daad gesproken heeft. Door middel van uw woord komt gij met roepstemmen, met vermaningen en met de roepende als tot de verstandeloze komt. Eet van mijn brood en drink van de wijn die ik gemengde. Maar anderszins wordt het ook wel eens waargemaakt. Wanneer we tegen de roepstem en tegen de vermaningen. Ons hart verharden en de verse tegen de prikkels slaan. Dat u onverwacht en ongedacht een einde komt te maken aan een zondig leven. O heren, voor die arme jongeling is het eeuwigheid geworden. En daar is de laatste beslissing gevallen. En ach heren, nou vinden we van David. Die had veel verdriet van zijn zoon Absalom gehad. Ja zelfs, hij stond hem naar het leven. En die hebben het uitgeschreeuwd. Absalom, mijn zoon, oh mijn zoon, Absalom, mijn zoon. En we kunnen begrijpen dat ook die weten Het uitroept: o Willem, mijn zoon, mijn zoon, mijn zoon. Ach, hierin. En we hebben deze week hartverscheurende tonelen mee moeten maken. En ach, grote God. En we kennen, kunnen geen woorden van troost meer vinden. Want gij hebt met de daad gesproken en die roepstem komt tot ons allen. Want heren, zolang we nog voor eigen rekening reizen naar de eeuwigheid, hoewel het een voorrecht is, als we nog bewaard worden voor de uitbrekende en openbare zonden, maar wanneer er geen staatsverwisseling plaats heeft zijn we, of in een geestelijke dood staat of we zijn. Door de heilige geest levend gemaakt waarvan u woord getuigd. En u heeft ermee de levend gemaakt daar gedood dood waard in de zonde en misdaden. O God als we toch werkelijk eens bepaald werden. Bij het onzaggelijke gevaar dat we wandelen. Aan de rand van die schrikkelijke eeuwigheid. Ach, men zou nacht nog dag meer rust hebben voor al alier dat we toch geborgen zouden zijn. En o oh God, gij hebt het tot hiertoe dan ons nog gedragen en gespaard. Gij vergunt het ons nog dat we nog vergaderd mogen zijn. Rondom de kandelaar van uw getuigenis, u mag nog geven opening van uw woorden. Die gewis uh, gelijk het licht het duister op zou doen klaar. Want we zijn van nature geestelijk blind en geestelijk duister. En onwetend en dat al is het dat we in de weerleerstukken der zaligheid konden bespreken. Ja dat al was het dat we een roeping rechtvaardig maken, heilig maken konden verklaren. En we zouden nooit door die geest vernieuwd geworden zijn, liggen we met dat alles nog midden in de dood. Ach, gierig en mocht daartoe dan met uw genaten en geest nog onder ons wonen en werken op dat we nog getrokken werden. Uit deze tegenwoordige boze wereld en overgebrecht zult worden in het koninkrijk dat zoons. Van u even geweld behagen. En heren. zover dat er dat gevonden mocht worden. Ach die krijgen met een levend God te doen. Met een levende wet te doen. En met de zonden die levend worden. Anders zijn we ze van gisteren en eergisteren spoedig vergeten. Maar wanneer het leven tegen ons zal gaan getuigen. Van onze kind zie haar en af. En gij komt open te leggen, ons diep bedorven aard, de wortel van ons goddeloos bestaan, ach hier. Ach, dan wordt er rust op gezegd. En dan is er nooit geen een geweest die geweten heeft hoe die zeldig moet worden. Het zou nog kunnen zijn dat er die onder ons ook nog waren, die als een voortgedreven over de aarde gaan. Een gelijke woord zegt: de goddelozen zijn als een voortgedreven zee. Hare wateren werpen slijk en onderop de goddelozen zegt: mijn God, hebben geen vrede. En die dat leren kennen hier, het staat ook wel ten kwade, maar het kan ook ten goede zijn. Dat we thuis krijgen: dat we de goddelozen zijn en de vijanden zijn. Maar ach hier dat het als het waarheid mocht worden. Vernederd en vertederd zal de onder uw kracht te gaan. Om ervan te leren dat we nog vijanden met God verzoend kunnen worden. En dat de goddelozen nog gerechtvaardigd kunnen worden. O God, dat is de leer van uw woord en getuigenis. Ach, uw woord is niet aan de aardige mensen zelden worden. Want gij zijt gekomen om te zoeken... En zalig te maken dat verloren was. En wist er wat nodig is dan we er iets van geleerd hebben. Ik schatte mij geheel verloren. Ik mocht van geen vertroosting hoor. Als mijn ziel aan God gedacht, loosde ik niet aan klacht op klacht. Wanneer de dat nog gevonden mocht worden, gij mocht ze op rechtsgronden doen kennen, die deur er open in het dal van Achon. Dat we ze de weg der zaligheid leren kennen zoals die is. In Christus Jezus uw zoon. En dat u daartoe uw woord ook nog dienstbaar zult willen stellen. En nog willen gebruiken tot raad en tot besturing. Tot lering en tot onderwijzing. En heren mochten die gevonden worden. Ontsluit voor hun schreden de poorten der gerechtigheid. Opdat ze niet alleen leren kennen dat gij de deur zijt, maar dat ze door de deur in zouden gaan, waarvan gij getuigt die door de deur in gaat, die zal ingaan en uitgaan en behouden worden en wij te vinden. O oh God, gij mocht zulks nog werken en wanneer die gevonden zouden worden, eer dat er nog geloofse werkzaamheid, werk zouden zijn. Die leren kennen dat buiten Christus geen grond is voor de eeuwigheid. Ach, dat u geen, dat is in een levendig, een honger en dorstig. Als boet verder gaan uw genade troon zal te verkeer. Om aan de voet van het kruis als een schuldige te mogen komen. Om niet alleen de waarde van dat bloed, maar ook de kracht van dat bloed. ...geheiligd aan hun aarde te leren kennen... ...in de besprengingen van de dierbare bloed... ...in de afwassing en de reinigmaking van al onze zonden... ...opdat we rechtvaardig voor God gerekend zouden worden... ...en wil u daartoe nog genadelijk... ...door uw eeuwige geest werken, kraagdadig en wederstandelijk... ...opdat we er nog toegebracht mag te worden... Tot de gemeente die zelf werden. En hebt u die genade verheerlijk Met medeweten en bewustzijn. Voor eigen hart en leven. Ach hierin, Dat u ons geeft oprecht. Op moedige gestalten. Voor uw heilige aangezichten. Waar gij toch in uw woord achtergelaten hebt. Ik zal mij dan overblijven. ellendig en een arm volk. Die aangewezen zijn alleen op u, o brand van het hoogste goed. Om door uw genade en geest bediend te mogen worden. Om uit die volheid te ontvangen, genade voor genade. En dat u daartoe ons nog genade zou willen verlenen. Om in oogmoed des harten te kennen. Wie gij wilt zijn dat volzalige wezen voor een ellendige zondag. En dat u daartoe dan ook uw woord nog zult willen eindigen, Zegen en dienstbaar stellen waartoe gij ge het gegeven hebt. En heren wil voorts nog gedenken. Onze kranke, zwakke, kruisraal dreigende wettelijk verhinderden. Die ons van deze plaats afvoeren. Die in de ziekenhuizen of gestichte sanatoria's zijn. Heren gij kent ze bij naam. Je mocht ze nog genadigd gedenken. En wanneer er nog zijn. Die gij kent zelfmakend. Ach, geef ze onderwerping aan de roeders. En vereniging met de weg die gij met haar komt houden. En gedenkt in zonderheid die weten weer, hier. Ach die daar zit met dat grote gezin. In der leven achttien kinderen gekregen. Ziek geweest, haar man verloren. Veel verdriet van haar, wel op, van haar ook wel bewaarheid. Een mens van een vrouw geboren is kort vandaag en zat van onrust. Een mens wordt op moeite geboren. Ach, Heere, gij komt uw raad uit te voeren. Daar zit ze met dat alrijk kroost en een dode zon. Die zijn zaterdag nog gewaarschuwd heb. En de doodstijding thuis gekregen heb. Ach, hier verongelukt en verdronken. O God, wat moet er in dat mens ter hart omgaan. Bij de gedachte dat ze toch ook herkent. Dat een mens wederom geboren moet worden. En ze doverdenkt dan. En waar de zoon zal beland zijn. Ach, ze zit daar met een verscheurd hart. Een verscheurd lichaam. En een benauwde geest. Ach, grote God, u mocht er eens meekomen. U mocht er nog eens in meekomen. En dat ze er eens van mocht leren. Ik dank u, Heer, dat u toornig geweest bent. En gij troost mij. En in zonderheid de kinderen waarvan de ettelijke zijn, waarvan ze zoveel verdriet heeft. wat er leven komt te knakken, ach heren. Gij mocht onder die langharen ook nog eens komen te werken. Zal leggen die buiten uw bereik. Ach heren, dat de schrik des heren zou bewegen. Om eens met de zonden in de wereld te breken. En anders gaat straks alles weer voorbij. Grote God zou u nog reden willen nemen. Ze zijn nog uit een geslacht waarvan. Een overgroot vader juicht voor den troon. Die rooms geweest was maar krachtdadig door u. Tot u bekeerd is geworden waar de ganse Romeinse plaats getuigd van geweest is. Ach, Heer, zou u uw naam nog voort willen planten. Garnaten is geen erfgoed, maar je zou toch nog kunnen werken, krachtdadig en onwiderstand. Zou u dan ook te weten, we willen gedenken, ook de aanstaande dag wanneer het stoffelijk overschot naar het graf gebracht zal worden. Hij wil ons ook bijstaan in deze gang. <coughs> Gedenk ons het dan al zo ten goede. We willen gedenken, u zien over de troon ruiten. Uw getrouwe knechten nog geven. Dat de bescheiden zuiver geluid mocht geven. En dat u je koninkrijk uitbreidt. Onder Jood en om op de zendingsvelden. Het Denkt ons diep land, Verzinkend volk. En verscheur de kerk in uw toren des ontveldens. En wil uw woord nog heiligen onze harten ter oorzaak. Van de eer uw naam. som Jezus willen. Amen. <tie> de hoofdinhoud van onze tekst is dat het eind... Van een tekst dat Christus zegt: niemand komt tot den Vader dan door mij. En wel in dat Hij is de weg tot den Vader. De waarheid om gemeenschap te krijgen met den Vader en het leven om het leven in en door Christus te trekken uit de Vader, zodat we stilstaan ten eerste dat het geloof begeleidt Christus als de weg. In de tweede plaats het geloof beleidt Christus als de waarheid. En in de derde plaats het geloof begeleidt Christus als het leven. We zullen met de hulp des de terecht een weinig tot onderwijzing te spreken voor. Of zingen we van de 119e psalm. En daarvan het 15e met het 16e vers. Weer snout bedrog ook God van mijn gemoed. Laat uw genaam en uw wetten leren. Ik kies den weg der waarheid voor mijn voet. Om mij van pad zonden af te keren. Uw rechten die zo heilig zijn en goed stel ik me voor. Die wil ik nederigeren. Mijn hart kleeft vast aan waarheid en een deugd. Het zal op uw getuigenissen hopen wat er verder volgt. In het vijftiende en zestiende vers... Van Salom 119. van onze tekstwoorden vinden we Christus hier in de paaszaal. Als aandachtig bijbelezer kunnen we dat alle weten. Waar dat hij het paasgaas gehouden heeft met zijn discipelen en ingesteld heeft de bediening van het Avondmaal. En wanneer dat hij dan gaat handelen over zijn heen gaan, eerst nog uw harten worden niet ontroerd, Gij niet gelooft in mij, gelooft in God, gelooft ook in mij enzovoorts. En zegt, en waar ik heen ga weet gij, en de weg weet gij. En dan vinden we hier, van zijn discipelen, Thomas die zei de Heer, wij weten niet waar je heen gaat, hoe zouden wij de weg weten. Moet u denken. Dat Christus drie jaar erover gesproken had, en zijn discipelen hier drie jaar met hem omgegaan hebben, nu nog de vraag doen: wij weten niet waar ge heen gaat, hoe zouden wij de weg weten? En Jezus zei het tot hem, en tot hem, en tot zijn discipelen, en dat geldt voor zijn ganze kerk: ik ben de weg. De waarheid en het leven: niemand komt tot den Vader dan door mij. Wanneer hij dan zegt: niemand komt tot den Vader dan door mij, daar kan niemand iets afdoen. En er kan niemand iets bij doen. Niemand komt tot den vader dan door Christus. En dan gaat hij daarover handelen. Ten eerste dat hij is de weg tot den vader. Als een bewijs dat die weg afgesneden was. En hoe is die weg afgesneden? Want we zeiden ten eerste stil te staan dat het geloof beleid dat Christus is de weg tot den vader. En dat er buiten Christus niet ene weg meer is. Daar zijn duizend wegen naar de hel toe. Maar maar één naar de gemeenschap gods. En mijn ouders, wanneer Christus hier zegt ik ben de weg is een bewijs, daar zelfs de discipelen nog niet eens wisten, hoe dat hij de weg was tot en van, en dat ze niet wisten, waarin het bestond dat Christus de weg was, en in wezen weet het van nature niemand. Niemand, mijn heurens, want zuilig worden is een verborgenheid. Die alleen maar door God een heilige geest, die het geloven in het hart werkt, uh, gekend wordt en ervaren wordt. En dan zeiden we, als Christus zegt, ik ben de weg. En houdt een gedachtenis tot den vader, wordt daardoor te kennen gegeven dat die weg niet geopend was, dus dat die toegesloten was. En dan zouden we eerst even stil kunnen staan. Hoe dat die weg toegesloten geweest is en hoe dat die weer geopend is geworden. En hoe dat die door het geloof gekend wordt. In de staat der rechtheid, en God deze tekst niet. In de staat der rechtheid had Adam geschapen naar het beeld Gods. ...in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid... ...had gemeenschap met God. En was de weg van de hemel naar de aarde open... ...en van de aarde naar de hemel open. Zodat Adam kende God zelfs aan de wind des daags. Dus wat we wel eens meer gezegd hebben... ...herhaal ik nog eens... ...met eerbied gesproken... God kon bij Adam wonen en Adam kon bij God wonen. Want ze leefden in een zalige gemeenschap. God die de mens gemaakt had naar zijn beeld. En naar zijn gelijkenis heb zich verheugd in het werk zijn er handen. Want hij zag het pronkstuk van zijn wijsheid. Het pronkstuk van zijn heiligheid. Het pronkstuk van zijn rechtvaardigheid. Het prongstuk van zijn heerlijkheid. En had Adam gebleven in de rechtheid Had hij onsterfelijk eeuwig opgenomen te worden in de heerlijkheid. Nu had God als schepper het volste recht. Om Adam zijn gehoorzaamheid te beproeven. <tossimus> en wat is bewezen geworden. Dat Adam voor de zonde voor de duivel, voor de dood en voor de hel gekozen heeft. En afgesneden is geworden de weg tot de gemeenschap Gods. En wel op zodanige wijze, dat hij waar het paradijs, als met eerbied gesproken een voorportaal van de hemel was, Waar ze beide naakt waren en ze schaamden zich niet, zijn ze uit het paradijs gezet. Is de aarde vervloekt geworden, zodat tot op heden toe de aarde nog zucht als in barensnood zijn het tot nu, toe, tot nu toe. En ook het mensdom zucht onder het oordeel en zelfs de dieren ter aarde, lees Romeinen 8. Dat alles is zuchtende als onder de vloek en onder het oordeel. En van daaruit is hij het paradijs gezet. We zeiden dat was eigenlijk het voorportaal van de hemel. En nu werd hij er buiten gezet. En waarvan het gelden op uw en is de aarde vervloekt. Kwam zelf <kuggen> ook onder de vloek. Maar God heeft hem genade geschonken. Hij heeft daar al aan stond, zal spoedig leren kennen de weg. Maar hou dit het even vast, er was de weg afgesneden. En Adam buit het paradijs en er stond een, een engel met een lemmend zwaard om te bewaken de boom eh, des levens. Waarvan God getuigde op dat hij niet eten en leven tot de eeuwigheid. Daar is Adam gekomen onder de drie fouten geduld. Dat is de geestelijke dood. Dat wil zeggen, machteloos niet alleen dood, maar vijandig dood. Niet meer kennen en niet meer willen. Daar is die gevallen onder de tijdelijke dood, een scheiding van ziel en lichaam. En daar is die gevallen onder het vonnis van de eeuwige dood. En mijn hoorde, staan mijn en uw allerdeel deel geworden. in Adem, ons verbond. En Waar we net zo min. als we tegen de natuurlijke dood. dat is tegen de scheiding van ziel en lichaam. een geweer hebben in de strijd, zo min. hebben we het ook in de geestelijke dood. En ook zeker niet tegen de eeuwige dood. De geestelijke dood. Hoewel dat hij gelogend wordt. Bijna door het ganse christendom. De geestelijke dood predikt ons. Onze dodelijke onmacht. En onze dodelijke vijandschap tegen God. Vandaaruit dat ook de waarheid bevestigd wordt. Dat God ervan getuigt. Daar is niemand die naar God vraagt. En daar is niemand die naar God zoekt. Zelfs niet op één toe. Nu zijn er zoveel aardige mensen en van die zoekende zieltjes. Maar mijn oordes, ik vrees dat ze nog nooit ervaren hebben dat ze gezocht zijn geworden. En dat ze in de modder van de ongerechtigheid gevonden zijn. Ach, ik kan iemand zeggen ja man, maar de staat nog zoekt, en gij zult vinden. De bidden u zal gegeven worden, klopt en u zal opengedaan worden. Houd toch in gedachten, is mijn houders. Het staat er wel als een bevel. Maar van nature is er niemand die naar God zoekt en niemand die naar God vraagt. Maar God komt ze zelf op te zoeken. En want mijn houders, we vinden nog die schone gelijkenis van het verloren schaap, dat weggelopen was en nooit de weg meer terug kon vinden. En zo zijn wij van nature ook. En nu kan men nog vermenen dat we nog iets voor den Here kunnen doen. Tot onze zaligheid. En vandaar het, dat men soms dikwijls nog zoveel waarde hecht aan onze gestaltes. Aan onze indrukjes. Aan onze gevoeligheden. Aan onze gemoedelijkheden enzovoorts. En zodan we daar nog waarde aan hechten... Geven we te kennen dat we eigenlijk met ons doen God in de weeg staan. Ik leg daar de nadruk op mijn Lutters, Omdat de tijden die we beleven zo gevaarvol zijn. Ach mensenwerk komt op de voorgrond. We zeiden kort geleden nog. Het is bij tijd of Christus staat als hoofd van het werk vervond. Christus wat en de mens wat. Maar hier vinden we mijn oudes de afsnijding van alle mensenwerk. Ja. Moet men dan maar een zorgeloos leven, ach hou dit in gedachten is. God die houdt altijd het recht om van ons te eisen dat we waren zoals we zijn waren in de staterechtheid. Zodat de verantwoordelijkheid blijft op elk mens leven. Dat God de mens goed en recht geschapen heeft. Doch zij hebben vele vonden gezocht. Ja, dus de schuld ligt bij ons. En maar, we zeiden toen is de weg afgesloten. Dus de breuk is gevallen wat genoemd wordt. De boonsbreuk in ons verbondshoofd Adam. Die is van onze kant onherstelbaar. Ja. En ik zou er de nadruk op willen leggen. Ach, verwacht toch maar nooit dat er ooit een tijd aan zal breken dat het eens beter met u zal worden. En dat je eens anders zal worden als God door zijn heilige geest. Het niet in ons hart zal komen te werken, dan blijven we in een gebroken werk verwond hangen. En als dit niet verhoedt, gaan we ermee verloren. Daarom, mijn houders, de ernst van deze waarheid... Maar ook de schoonheid van deze waarheid wacht, Daar het van onze kant nou in eeuwigheid nooit meer kan. Om ons te herstellen. In de stad waar we uitgevallen zijn. Om verlost te worden. Van de dood en haar gevolgen. En namelijk van de eeuwige rampzaligheid. Nou heeft God ervoor gezorgd. En die heeft een weg uitgedacht. Waardoor een ellendige, rampzalige, hel- en vloekwaardige zondaar weer met God verzoend en bevredigd kan worden. En daar zegt Christus van, uh, daar ben ik de weg voor. Uh, ten eerste zei hij uh, dat Christus hier zegt, ik ben de weg. Niemand komt tot een vader dan door mij als de weg. Hoe is Christus de weg geworden? Wel in het kort. Die heeft mijn reus met eerbied en op menselijke wijze uitgedrukt. De weg van de hemel naar de aarde gemaakt. Om onze menselijke natuur aan te nemen. Om in onze menselijke natuur een volmaakt zondeloos te leven. Gelijk adem in de staat, de rechtheid, nee nog meer, adem was valbaar, maar Christus kon niet vallen. Zodat hij in zijn reine menselijke natuur zondeloos was en overeenkomst de heilige wet geleefd heeft. Want hij kon zeggen, wie overtuigt mij van zonde en ten andere... Niet alleen geleefd heeft overeenkomstig de wet, dus zondeloos. wat hij gedaan heeft plaatsbekledend. wat we immers noemen de leidelijke, de dadelijke gehoorzaamheid van Christus. En we hebben er straks nog bij de catechisant op aangedrongen. vergeten jullie toch nooit. dat de dadelijke. En de leidelijke gehoorzaamheid gekend moet worden om zalig te worden. Want dat Christus in zijn dadelijke gehoorzaamheid uh, ge, geleefd heeft, zondeloos. Dus de wet kon hem niet veroordelen. God kon hem niet straffen. Uh, de vloek kon hem niet treffen. Vanwege de reinheid zijn er menselijke natuur en goddelijke natuur. En toch één persoon. Dus dat heeft hij borgtochtelijk gedaan. Maar ten andere, Mijn huddes, heeft hij zichzelf een gode opgeofferd. om de straf der zonde te aanvaarden. doordat hem toegerekend is geworden de schuld van zijn ganse kerk. We lezen nog. In 2 Corinthië 5: Dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt. Dus Christus is toegerekend geworden, de schuld en de straf. Vandaar, door die toegerekende schuld, is Christus het offer geworden. Waarvan hij zelf getuigt, Brandofferen en offers voor de schuld voldeden. Aan uw wijs nog eer. Toen zei ik zie u komen weer enzovoorts. Mijn ziel u opgedragen. En vinden we in het Nieuwe Testament. En in het Oude Testament afgeschaduwd. En in het Nieuwe Testament geprofiteerd. Van zijn lijden en van zijn sterven. En van zijn opstanding en zijn verhogen. Van de staten van zijn vernetering. En van de staat van zijn verhogen. Zodat. Wanneer hij die weg is en gebaand heeft, uh, mijn ouders, uh, door zijn lijden en sterven en door zijn ingang met zijn dierbaar bloed in het heilige der heiligen. Wanneer dat hij uitgeroepen hebt: het is volbracht. scheurde het voorhangsel de stempels naar beneden, toen hij onder het goddelijke wraak van God. Waarvan we lezen, zwaart ontwaakt tegen mijnen herden. En de naam die mij met metgezel is. Onder het zwaard der goddelijke gerechtigheid. En onder de goddelijke toren tegen de zonde. En in de helse angst en worstel heeft, worsteld de uitriep. Het is volbracht, gaat de deur open, de weg is gebouwd. Het voorhangsel des tempels is gescheurd. En de toegang is geopend. En dan gaat Christus in met zijn eigen bloed in het heilige de heilige. En Gods toren is gestild geworden. Zodat hij daardoor verwierf dat hij de weg was. Waardoor men weer met God verzoend en met God bevredigd kon worden. En merk is, inzonderheid zonderheid is bewezen geworden... Dat God tevreden was met Christus. Tevreden was met zijn dadelijke gehoorzaamheid. En tevreden was met zijn lijdelijke gehoorzaamheid. Tevreden met zijn dadelijke gehoorzaamheid. En dat hij hem weer teruggaf, de heerlijkheid zitting aan zijn rechterhand. Der majesteit gods. En dat hij hem verlost is van de dood en van de hel. Hem gerechtvaardigd hebben, opgewekt en opgenomen hebben, om het lam te zijn in het midden des stroms, waarvan de kerk getuigt het blote des lams, zodat in en door zijn lijdelijke en tijdelijke gehoorzaamheid Christus de weg is, waardoor men weer gemeenschap van kan verkrijgen met een vader. En mijn dus. Nu zeiden we straks, tot onze lering te spreken, dat nu het geloof beleidt Christus als de weg tot de vader. Dat doet geloof. En als we hier zeiden we tot onze lering wensen te spreken, hoe leert men dat kennen? Hoe leert men dat kennen? Dan zullen we even in het kort stilstaan. En dat we door God en Heilige Geest, die het wezen des geloofs komt te werken, waardoor we gaan geloven en gaan beleven dat er geen weg meer is. Ik wil het erg in het kort zeggen. Want uh, mijn redders, de duivel is zo listig. Dat een mens zijn leven lang heimelijk weg kan hopen dat het nog eens anders worden. De duivel is zo listig dat hij zijn leven lang kan hopen dat hij nog eens bekeerd zal worden. De duivel is zo listig dat hij zijn leven lang zich nog bezig kan houden met dat hij toch zijn plichten vervult. En als God het nog eens geven wil. En men komt niet... Uh, tot die afgesneden zaak, dat is, laat ik het duidelijk zeggen, en dan hoor ik iemand weer zeggen, ach, die man die komt steeds maar met het recht van God. En bij de houders, daar God en Heilige Geest zaligmakend komt te werken, krijgt met het recht van God te doen. En als je nog nooit. Met het recht van God te doen gekregen heb. Al was daar een bekering en een rechtvaardigmaking zou bespreken. Dan durf ik u van deze plaats te zeggen dat er niets van God bij u is. Het is wel ernstig. Maar we hebben maar één geziel voor de eeuwigheid. En waarin bestaat het recht van God? Dat is een wet handhaaft. En hoe handhaaft hij zijn wet, hij eist zijn beeld terug, zoals hij ons geschapen heeft in Adam ons verbond. Dus God eist van mij en u, dat we zondeloos voor zijn eigen gezicht zouden verschijnen. En omdat we gevallen zijn, kunnen we het niet. Zo komt hij onder de vloek en het oordeel van Gods recht. En nou kunnen we God proberen te bewegen tot medelijden. Maar God heeft geen medelijden. Die handhaaft zijn gerechtigheid. En die handhaaft zijn recht. En ik zeg nogmaals. Ik kan er niet ernstig genoeg op aandringen. opdat we ons niet bedriegen voor de eeuwigheid. Een nou, apostel Paulus leert uitdrukkelijk uit de wet... ...is de kennis der zon. En mijn heurders, die leert ook nog dat de wet een tuchtmeester is om Christus, tot Christus. Eer we tot het geloof waren, kwamen, eer het geloof, waren we gevangen genomen onder de wet. En al is het nu dat we dat altijd niet even duidelijk kunnen, zouden kunnen vertellen... ...maar ik geloof toch wel... Dat wanneer gij schuld gemaakt heeft en de schuldbrief krijg je thuis, daar heb je verscheurd en in de vuilnisband wordt. Maar ik vrees, mijn hoorders, ach, dat men wel grote schuld maakt, maar nog nooit de schuldbrief thuis gaat hebben. En dan kunnen we nog aardig over de heren praten. En dan kunnen we het woord die heren nogal op onze lippen nemen. We hebben nog nooit met God te doen gekregen in zijn recht. En God handhaaft zijn gerechtigheid. En ik zou u de raad willen geven. We mogen toch onszelf wel beproeven. Maar we gaan een tijd beleven dat er bijna niet meer gesepareerd wordt tussen het ware en het niet ware. David die was, en die wilde eerlijk wezen. Wanneer dat hij zegt. En waar we straks mee begonnen, weer snel bedrag, o Heer, van mijn gemoed, laat uw genaam, uw wetten leren. <coughs> en als we nooit met de wet van God in aanraking gekomen zijn, waarvan we lezen in Galaten 1, vervloekt is een iegelijk die niet blijft, in hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen, en we krijgen nooit te doen dat God schrikkelijk toren. Bij de tegen de aangeborene en werkelijke zonde blijft Christus als de weg voor ons verborgen. Maar nu zou het kunnen zijn. Dat er misschien onder ons zijn. En God geven dat waarheid mocht wezen. Die daarmee gebalst gaan wat soms misschien al jaren duurt. Hoewel wanneer God aangaat dringen, betalen wat gij schuldig zijt En dat het een afgesneden zaak wordt, dat hij door zijn recht alles afsnijdt van de mens. Dan wordt het een hopeloze zaak. Ik doe de vraag eens, ben je wel eens ooit op dat punt gekomen dat je nooit meer zalig kon worden? Want menigeen denkt en hoopt nog wel eens zalig te worden wanneer die is een aangename gestalte mag hebben. En wat gevoeligheden en wat gewetsuitreddingen of gewedsverhoringen zou hebben. Wat zegeningen zou hebben, houdt in gedachtenis God handhaaft zijn gerechtigheid. Dat is bewezen geworden in het straffen van de zonde aan zijn zoon Jezus Christus. En om nu Christus te leren kennen als de weg, is het nodig, mijn hoeders, dat wij in al onze wegen doodlopen. En dat we aan het eind komen van onze wegen. Want er is een weg die een mens recht schijnt, waarvan het einde is een weg des doods. Ja, we vinden zelfs nog dat men rein kan zijn in zijn eigen ogen en nooit van zijn drek gewassen is. Daarom is het zo nodig. En zegt Paulus, beproef u zelf of dat geen het geloof zijn. Want het geloof, mijn ouders, gaat de wet eerbiedigen. Dat de wet heilig, rechtvaardig en goed is. Waarom? Omdat het geloof een genade Gods is. Die hij in het hart komt te werken door de heilige geest. Dat hij liefde krijgt tot de wet van God. En dat hij door de liefde tot de wet van God. Zijn schuld krijgt aanvaarden. En Gods recht krijgt te willeke. Dat hij om zijn eigen schuld verloren moet gaan. Is het wel eens gebeurd. Om eigen schuld verloren gaan. Ach, dan gaat hij niet meer aan het zoeken. En dan toppen wat soms ook nog menig in. We zouden haast zeggen met passen en meten de tijd gaat versleten. Uh, zou dat van God geweest hebben. En dat? En toen ben ik zo geweest en vroeger was ik anders. En als je wist hoe ik nou was en wat er in mijn hart omgaat. Ach, daar kan je dan net je tijd mee doorbrengen. Maar het met eens één woord gezegd. Je bent een gevallen mens. Ja. Er kwam in de tijd bij ons een oud leraar, kwam er eens een man en die had God het deksel van zijn hart opgelicht en een terugblik in zijn leven gegeven. En toen wou hij eens komen zeggen tegen zijn leraar, hoe goddeloos monster of dat hij dat was, want dat wist die man natuurlijk niet. Nee, dat zijn mensen die zijn wijzer als de leraar. Ja. Misschien zitten die hier ook nog wel. Die misschien wel eens denken, ach man, als je wist wie ik was. Ja, Ook maar een vrucht van je blindheid hoor. Ja. Vrucht van je blindheid. En toen zei hij, dan moet ik toch eerst eens komen zeggen wie ik ben. En dan vreesde hij dat hij hem de deur zou wijzen. Toen zei hij, ach man, alsjeblieft niet. Dat hoef je heus mij niet te vertellen. Ja, maar je gelooft me niet. Te laatste liet hij te maar toe. En toen ging die man een uur zitten praten, wat voor goddeloos monster of dat hij was. Dan kan je beter in het verborgen tegen God doen hoor. En Gods recht en gerechtigheid ook ja. Als daarover praat tegen een ander. En weet je wat die man toen zei, die leraar? Ach, zei hij, dan heb je een uur zitten praten. En ik heb het in twee woorden kan ik het je zeggen. Dan hebben je niets zitten zeggen, ze zijn gevallen mensen. Een gevallen mens. Dus met twee woorden gezegd: een gevallen mens. Die ten enenmale ongeschikt is tot ene goed en geneigd tot alle kwaad. En dat is nou juist het heilgeheim, mijn ouders. Waar menigeen soms jaren mee worstelt: dat hij niet wil zijn wat hij in wezen is: een goddeloze voor God. Een goddeloze die rechtvaardig de hel verdiende. En die in het verborgen voor God zijn zonden moet gaan beleiden. En die moet bekennen, hier, Het is een wonder dat de aarde me nog draagt. En dat de hemel me nog dekt. En dat hebben we niet met één kop voor eeuwig weg gedaan. Ach, mijn ouders. Gisteren. Of weer gisteren. Er kwamen we bij de weduwe die er zoon zo plotseling droevig aan zijn einde gekomen is. En de jongen een goddeloos leven geleid heeft. Zaterdag had hij 19 jaar geworden. Wellicht is hij zondagmiddag nog in een café geweest. En misschien wel dronken geweest. Tegen een boom aangereden. In het water terechtgekomen en verdronken. En de andere dag was gevonden door een boer. Dus daar is God hem tegengekomen. En is in zijn zonde en in zijn goddeloosheid gestorven. Vreselijk. Maandag toen we opgebeld werden, zijn we ontroerd en beroerd geweest, want hij is ook nog katholicusand geweest. En ook zo verman ik ben zelfs. Nog toeziend voogd. Dus ik heb ook etelijke keren met hem gesproken. En. Een man dik wordt bestraft zijn. Dus nek Zal schierlijk verbroken worden. Dat er geen genezen aan is. Maar die het uitgeleefd. Maar ach mijn als Zelfs het nou één krijgen te leven. Dan komen we niet boven te staan. Nee. Dan komen we niet boven te staan. En kan het wel eens een wonder gaan worden. Dan van we nog niet in de rampzaligheid leggen. Kan het wel eens een wonder gaan worden. Ach, dat God ons met ene klop niet wegdoet. Het moet maar eens blootkomen wie we zijn. In het licht van Gods heilige wet. En in het licht van Gods heilige deugd. Ach, dan kan het soms een wonder wezen, is het wel eens gebeurd. Mijn wel. Als morgens de zon opging, dat mijn wonder was. Dan was ik in de hel neergeslapen hebben. En ik kan nu nog wel eens gewonnen een worden hoor. Als we maar al leren kennen wie we, wie we zijn. Ach, we komen hier onze val de avond niet te boven. En als het aan onze kant lag, sloten we nog duizend keren de weg naar de vuil. Ja. Je moet maar eens ontdekt worden naar je verdoemelijke en goddeloos vlees. We zijn een gevallen mensen. Ja. En we komen hier zolang we op aarde zijn onze val niet te boven. Ach, mijne heut, als het niet was. dat Christus de weg was. en die hem gebaand heeft door zijn bloed. en nu krijg het zaligmakend geloof. niet alleen te aanvaarden en te kennen. hoe verdoemelijk of dat we zijn. en over te nemen dat we dat zijn. ik bedoel het niet. in een dorre belijdenis. wat ik kan ook nog. men kan het met net zo koud en zo dood belijden. Dat men hard is en dat men goddeloos is. Ach, mijn hordes. We hebben in de tijd al meegemaakt dat mensen dreigen voor een kring uitmaakten enzovoort enzovoort. En dat waren dan de eigenschappen, of dan ze de echte, echte, echte mensen wel waren. Maar als je het wel rechtig leert kennen, mijn hordes, dan ben je het verborgen. En dan leg je je hart voor God bloot. Dan kan er iets van gekend worden, ik beken aan u, o God, oprecht mijn zonde. En ik verborg geen kwaad dat in me werd gevonden. Heus zeg maar gerust tegen God wie je bent hoor. Voor elkaar hoef ik niet te zeggen. O, bedenk die verloren zoon, die kon zijn vader niet aanbieden, dat is met zijn zonde. Met eerbied gesproken, als het verstaan wordt, geen misbruik van maken. Met eerbied gesproken kan je God alleen maar heren mee zonden. In het aanvaarden van de schuld. en het aanvaarden van de vloek van de wet. Hij rechtvaardig verloren moet gaan mijn eigen schuld. Ach dan zegt Christus. A harme en alleen de gezonder. Het doemeling die je bent. Ik ben de weg. Die heb ik nog gebaand voor. En als je nu door het ziel geloof Christus is krijgt te kennen. Dat hij nu die weg gebaand heeft. Dat met eerbied gesproken. Het vader had de gods weer open gaat, Dat gesloten was. Ach dat het bij tijdens is. Of dat de hemel gesloten is. Maar dat door Christus zijn lijden en sterven. De weg weer gebaand is. En dat Godse liefde had gaat ons lachen. Al zo lief. Haat God deze wereld. En dat je gaat leren kennen. Dat de oorsprong der zaligheid legt in de eerste persoon. In die volmaakte, volzalige, eeuwige liefde gods. Die zelf die weg uitgedacht hebt. In de schenking, ja zelfs in de verkiezing en verordinering van een zoon. Die hij daartoe van eeuwigheid gegenereerd heeft. Eenswezen was met den Vader, maar onderscheid als Vader en Zoon, en als de Zoon des Vaders op zich nam om voor zijn kinderen de weg weer te brengen naar de Vader. Het is toch geen kleinigheid. Ik ben de wegste. Niemand komt tot den Vader dan door mij. En zeiden we: wat doet nu het geloof? Het geloof op zichzelf is een wonderlijke zaak. Ja. Want het geloof gaat Christus erkennen als de weg. Ja. Gaat Christus huldigen als de weg. Gaat Christus uh, zoeken als de weg. En gaat als het door het geloof werkzaam is die weg moeten gaan wandelen, Dat wil zeggen... Om door het geloven met Christus verenigd te worden. Want het is een gebaande weg. Gebaand door het leiden over Golgotha naar het hemel De weg is open. En mijn ouders. Nu hebben wij commissie om u te prediken. Wanneer er nog zouden zijn. Voor wie het is. of dan alle wegen afgesloten zijn. En daar je bekommerd zouden te zijn. Over daar met niets overblijft. Het is mijn schuld. Mijn schande. Mijn verlorenheid. Mijn zonde. Mijn dood. Anders zou het zijn. Ja ik was toen nog aangenaam gesteld. Kreeg nog een lief indrukje. Ik was nog een beetje aangenaam. Opgewekt. Ik had nog een beetje troost. Ach. Ach, weet je wat Gods recht doet? Die snijdt dat alles af. Ja. Daarom is het recht van God zo lief. Hij het leert kennen. Dat is het recht van God zo lief als je het leert kennen. Want er snijdt alles af wat van ons is. Wat van ons vlees is. Wat van onze gemoedelijkheid is. En dat huldigt zichzelf. God handhaaft zijn recht. Ja. En dan kan je op die tijd bij tijden soms met de dichter alles gaan zingen. Ik zal van goede tierenheid en van recht zingen. U ik zal hem zingen. Want op grond van recht mag je bij tijden in het hart van God kijken. Door Christus is dat God zijn hart komt te ontsluiten. Hierin is de liefde niet. Dat wij God gehad hebben, maar dat hij ons heeft gehad. En zijn zoon gegeven heeft. Tot een verzoening voor onze zon. En als je nou een open oor mocht hebben. Of je moet jezelf handhaven. Of geloof voor je eigen hebben en dat handhaven. En misschien nog denken: die man, dat is zo'n harde man. God weet wel dat die waar is hoor. Maar ik heb je niet over voor bedrog. Ik heb je niet voor over dat je zich voor eeuwig zou bedriegen. Menende naar de hemel te gaan. Op een drooggrond die niet geldt voor God. En daar we een tijd beleven, mijn houders. Dan er kusten onder de okselen der armen genaaid worden. En naar de bloemhoven gejaagd worden. En sommigen zeggen zonder kennis van Christus. Ja, ik heb zelfs wel gehoord. Een ongeboren vrucht. Uh, die gaat ook nog naar de hemel. Hoe ver of dat het gaan kent, mijn reudes. Dit is de leer van Gods Woord. En dit is het Woord van Christus. En die daaraf doet, ach, die doet van Gods Woord, die verkracht de waarheid. Wie het ook is. Verkracht de waarheid. En daarom, mijn reudes, krijgt elk een die zalig wordt. Het zijn meer of minder met het recht van God te doen. En op grond van recht. Krijg het geloof te kennen dat zonder krenking van Gods heiligheid die zijn wet handhaaft En zonder krenking van Gods rechtvaardigheid die de zonde straft. Maar ze één Christus straft en één Christus zijn heiligheid huldigt. Dat hij nu één Christus in die borg zijn hart komt te ontsluiten. Ach, dan roept Johannes uit. God is liefde. Ja. En als je belang hebt in het heil van uw onsterfelijke ziel, al was het tijd, dit zou missen wat we nu bepredigen. Eh, missen. Maar je zou moeten buigen Onder de leer daar, je zou moeten zeggen, ach, als ik ooit zalig mag worden Heer, dan toch niet buiten je rechten. Dan zou ik zeggen. <coughs> Als vrucht van de bediening des woords. Laat het dan toch in uw ziel wonen. Niet buiten het rechten. Bekeerd te zijn en een kind voor God te zijn. En van geen zonde van je recht weten. Is een strijd met de waarheid. Daarom mijn ouders, We u hier dat Christus zegt. Ik ben de weg tot den vader. Niemand komt tot den vader. Dan door mij. En ach. Als je die weg leert kennen, het is een gebaande weg. Het is een veilige weg. De dwaas dwalt er nog niet op. Maar dan moet je nog een dwaas wezen Want dan is Christus de Leidsman. Die is de leraar der gerechtigheid. Die is de weg waardoor we toegang verkrijgen tot Hem Vader. Met gebed. Met onze zon. Houden we straks nog even aan. Van die verloren zoon. Ach, die jongen zat daar. Bij de zwijnen draf. Bij de zwijnen. En met een hongerige ziel. Met een hongerig lichaam. Maar hij krijgt een hongerige ziel. Waarna naar de vader. Ja. En dan vinden we. Dat die jongen terecht al krijgt. De bilke, waarin. Hij. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. En ik zal zeggen, ik ben niet meer waard je kind genaamd te worden. Hij huldigt godsrecht. Ja. Niet meer waard. Als je me buiten de deur zet. Ach, dan moet ik het nog eens even vertellen. Dat er op uh, goudswaard in de tijd een dochter van een boer was. Die met duizend gulden ervan doorging. En die dacht dat ze Rotterdam de leventje wel uit kon leven. Want boerenmeid te zijn, dat was geen leven. Maar gelijk als de verloren zoon, ze kreeg vriendinnen genoeg. En de duizend gulden waren er gauw tussenuit. En toen kon ze nergens meer terecht. En toen ging ze terug. Gemaakte schuld en terug. Maar dat deed ze s'nachts. S'nachts reizen ze. En overdag kroop ze in het tarweveld om niet gezien te worden. Want het is wat mensen te bewijzen. Nee, maar hier in de natuur. Eer dat men is schuldenaar voor elkaar kan worden. Dan gaat er met liever dood als dat het doet. Weet je waarom? Het is zo vernederend voor onze vervloekte hoogmoed. we meegebracht heb het paradijs. Om schuld te bekennen. Ook voor God. We zouden heren nog veel liever willen vliegen. Met onze godsdienst net in de res Micha. Die hadden een altaar, die hadden een teriffer, die hadden een priester. En dat is een god nou wegen hoor. Ja. Het was nog van gestolen, goed. Oh, laat ons toch bedenken. Dus zij terug. En de tweede nacht, de eerste nacht, mijn meen van aan de zee, te west, um, de middeldijk. En de tweede nacht kwamen ze thuis. En toen lag ze, ze wist dat haar vader s'morgens <coughs> om vier uur met een petrolielampen naar buiten kwam om te gaan melken. En toen ging zij voor de deur leggen. En ze wist dat haar vader uit moest komen. En eh, toen die vader die deur opende, deed, verschrok die, daar lag zijn dochter. En toen wilde de eerst boos worden en toren in, in een toren ontsteken. Hij had er geen politiewerk van gemaakt. Dus in toren ontsteken. En toen zei ze, vader, hier is je dochter. En als ik nou nooit meer in huis mag, vader, dan zou ik niet boos worden. Dan moet ik zeggen, dan haalde je rechtvaardig. Maar dan blijf ik hier liggen. En dan ga ik hier liever sterven als ik je nog maar een paar keer te zien mag. Want ik heb gezondigd. Wat denk je? Ze lag zo in de vaders armen. Het ik eens een keer die de worden schuldbeleiden voor God. Ach, dan is Christus de weg, waardoor je in de arme gods terecht mag komen. En dezelfde gemeenschap, zoals die is in Christus Jezus. En door de geloofsvereniging met hem. Dan is Christus, wanneer we door het geloof met hem verenigd worden is die de weg die ons brengt bij den vader. Ja. Ach, mijn ouders. Dat we toch toe verwijderd mochten worden. We zeiden, door het geloof, beleid de kerk, dat Christus is de weg, maar ook de enige weg, dat er onder den hemel geen andere naam gegeven is, waardoor we moeten zuilig worden. Vandaaruit dat de werkzaamheid, van het zaligmakend geloof gaat niet een hoofdzak over. Ach, ik ben zus of ik ben zo ellendig. Ach, dat huldigt. Als een ellendeling beken ik Heer Jezus dat u alles voor me moet zijn. Dat u alles voor me bent. Want als de weg is die ook de waarheid. Het geloof bekent Christus ook als de waarheid. En hoe de waarheid. Wel, mijn houders, dat het onmogelijk is, dat hij liegen kan. En als de waarheid, vervuller van al de beloften en van al de ceremonieën. Zodat God op een plaats nog zegt, ik zal u tot een heiligdom zijn. Zodat wanneer Christus ons brengt bij den vader... En hij ons tot een heiligdom wordt. Een heiligdom wil zoveel zeggen als een woonplaats. Gemeenschap met hem van. Want dit ligt toch verklaard. Ik hoor iemand zeggen. Man, dat zijn toch zulke grote zaken. Om met God verzoend en met God bevredigd te mogen worden. Ach. Als God een heilige geest. Dat in zijn woord niet achtergelaten had. om niet predikte. We zouden er niet over durven spreken. Maar omdat hij het in zijn woord achtergelaten. En door genade doet ervaren. Ach wat het is. Om in de zalige gemeenschap Gods. Te mogen verkeren. Hier bij tijden door het geloof. Dan komt al de belofte. Ja daar zal de verbonds, we worden in Christus bewaarheid. Wil ik er eens een paar noemen. In verband met de tijd. Een paar noemen. Lees dan Jezaja 54. Ja. Ach als die gaat zeggen. Ik zal niet meer op uw toorden nog schelden. Bergen zullen wijken. Heuvelen zullen wankelen. Maar mijn goede tierenheid zal van u wijken. En het verbond mijn vredes. Het zal niet wankelen, dat zal me zijn. Als toen ik zwoer, dan de wateren eens niet meer over de aarde zullen gaan. Als ze hebben ik gezworen dat ik niet meer op die toren nog schelden zal. Ja. Christus is de waarheid. Waarin de verbondsbeloften bevestigd worden. Dat hij de waarheid is, de vervuller. Van al de beloften, want alle beloften zijn in Christus, Jezus, ja, namen, goden tot heerlijkheid. Vandaar dat het geloof krijgt te geloven dat Christus de waarheid is. En in het wezen des geloofs wordt aan de waarheid de pleitgronde belofte. <coughs> Waarin we vinden dat Petrus nog spreekt over zulke grote en dierbare beloften... Die worden door Christus de waarheid. Wanneer we ze door het geloof mogen leren kennen. Ik hoorde iemand zachtjes denken. Man, u spreekt toch wel een beetje groter. Ja. Uh, dat uh, is er nou voor kleine zielen. Uh, want er zijn toch kleintjes ook. Uh, Schapjes of lammetjes worden toch ook met wol geboren. Nee. En... <coughs> We vinden dat Johannes spreekt over kinderen en over jongelingen en over vaders. En sta je nog niet een beetje te groot te praten. Ach, mijn herders, Een kind dat zijn moeder en vader leert kennen. En de liefde tot de ouders krijgt. Ach, die wil bij geen andere vader of moeder wezen. Neemt een heel eenvoudig beeld. Wij proberen dat wel eens. Als hij op bezoek komt en is een kind, al zijn ze met z'n zes of zijn zevenen, en je ze zeggen, ga je met mij mee? Dan blijven ze maar graag bij de vader en bij de moeder. Ach, houd in gedachten is het geloof in zijn wezen. En al is het dan nog zo klein, het gaat over de oprechtheid van het geloof. Ach, dat houdt de waarheid voor het rechtsmoed. O, mijn houders, dat huldigt alleen maar de leer der waarheid. Dat is de Christus des Schrift. En, als we nou menen onder de kleine te behoren, waarvan Christus zelfs zegt, die één van deze kleine ergert, het is hem beter, dat de molest in om zijn hals gebonden wordt. En hij verzonkt in de diepte der zee. Wat bedoelt Christus? Daar bedoelt hij mee. één. En van die kleine, dan vinden we nog. Dan de discipelen met elkaar aan de twist hadden. Wie de grootste zou zijn en wie de meeste zijn. En dan gaat Christus met eerbied Heer, op zijn hurkje zit en zegt. Er is een kind en de troep, die kom eens van mij. En dat kind kwam tot Jezus. En hij nam, hem, hij nam het in zijn armen. En dan zegt hij, zo niet vernederd. En wordt gelijk dit kindeke. Ze kunt het koninkrijke gods niet ingaan. Dat kind liet met zich doen. Als ze nou kwijt willen wezen. Maar je eigen maar onderzoeken of hij met je laat doen. Door die grote gezegende middelaar. Die de waarheid is. Die de waarheid bevestigt. Dat hij aan godsgerechtigheid volkomen voldaan heeft. Die het eeuwige leven en onverderfelijkheid aan het licht gesteld heeft. ...die getuigt... ...ik ben de waarheid... ...die bevestigt... ...dat de God der waarheid... ...waarvan we straks zeiden dat God zelf zegt... ...ik zal u tot een heiligdom zijn... ...om binnengeleid te mogen worden... ...laat ik het nog proberen duidelijker te zeggen... ...de weg tot het heilige der heiligen was afgesloten... ...maar toen het voorhangsel scheurde... ...werd een toegang geopend... ...en u mag het wezen... En zo laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan. Tot een troon der genade. Of dat we barmhartigheid zouden verkrijgen. En genade zouden vinden. Om geholpen te worden ter bekwame tijd. Ik ben de waarheid. En dan mag de kerk zich be, uh, beroemen. En de kerk mag zich vertrouwen. Aan de Christus der schriften. Dat. Alhoewel heel de wereld verleugend is. en ze zelf leren kennen. waarvan dat Jeremia zegt. argelistisch is het hart. God is waarachtig. en alle mensen zijn leugenachtig. mag het geloofsvertrouwen zodanig zijn. dat het onmogelijk is dat Christus kan liegen, zodat zijn woord. eeuwig de waarheid blijft. en het ervan geldt. wat we dan nog even ter verbouwing zingen. God. Zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Zijn woord wordt altoos volbracht, tot in het duizendste geslacht verbond. Met Abraham zijn vriend bevestigt hij van kind tot kind. Het is het vijfde vers van Psalm 105. vindt het leven en trekt hem welgevallen van hier. Mijn herders van nature zoeken wij hier het leven in de wereld. Het genot van de wereld, het vermaak van de wereld waarom? Omdat we helaas algemeen voor het vlees leven. Ja. En vinden genot in de dingen van de wereld. Maar mijn herders als we Christus leren kennen als de weg en de waarheid, gaan we de dood vinden in de wereld. Ja. En gaan leren kennen, daar is geen mens waar je op kan vertrouwen. Alle mensen zijn een gebroken rietstaan. We vinden nog dat Jeremia zegt, vervloekt is de mens die vlees tot zijn arm stelt. Of wel gelukzalig die op de Here vertrouwt. Ja. Daarom zelfs nog vertrouwt niet in uw schootslaap. slaap. Eh, daar is de Simpson wel achtergekomen. Ja. O mijn gehuldes, stel dat prinsen geen vertrouwen. Maar hem die het leven is. Eh, die het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht is. Die zegt, ik leef tot in alle eeuwigheid. Die van eeuwigheid waarachter het leven is. Het leven met een vader heeft zoals God het leven is. De eeuwige God. En ten andere door zijn lijden en sterven. Maar door zijn opstanding het leven verworven heeft. Het eeuwige leven. Want het ware leven is toch eigenlijk... Het eeuwige leven. Waarvan hij getuigt in Johannes 17: Dit is het eeuwige leven. Dat ze u kennen, den enigen en waarrechtigen God. En Jezus Christus, die gij gezond hebt. En dan gaan ze hier bij tijden al iets leren van dat leven. En wanneer ze dat leven nu missen, dan is het niet naar de zin. Ach, dan zegt de het geleven aan mijn ziel. Wanneer dan ze bij de eigen de dood waarnemen? Ach, laat mijn ziel leven. Gaat Psalm 119 eens na. Hebben ze gedurig nodig, waarvan de kerk zegt: Bij u, Heere, is de levensbron. Om als ze nu dat leven aan de ziel mag ervaren, moet het uit de bron. Vandaar dat we zo geloven dat Christus het ware leven is. Die. Niet alleen de weg gebaand heeft tot den Vader, niet alleen als de waarheid te vervullen der belofte, waarin God bevredigd en verzoend is geworden, maar daar ze nu ook gemeenschap en soms het leven mogen kennen, zoals het in Christus door den Vader is. Daar ze kind mogen zijn. We hebben zondagavond gesproken over, waarom noemt gij. Hem, God en Vader, de almachtige schepper, heren, de zemels en de aarde. Dat hij om Christus wil, onze God en Vader is. Opwijls ik al zo vertrouw en niet twijfel. Dat hij me naar lichaam en ziel verzorgen zal. Ach, hij is het leven verwervend. Het levengevend En het leven onderhoudend hoofd. Want het leven leeft uit en door het hoofd. Ja. Als vroeger een mens onthoofd werd, dan was hij dood. Maar wanneer het hoofd nog leeft, leeft het hele lichaam en leeft alle ledematen. En dan trekken ze het leven uit het hoofd en in Christus uit de eerste persoon. Ja. Al dat ze hier in beginsel er iets van gaan leren... En bij tijden er wel eens een proeven van mag hebben. De liefde Gods des Vaders, groter Vader, milde zegenader, stel u vriendelijkheid, in gunst. Wij hopen even voor zo. Ach, wat gaat Christus hier toch veel zeggen in deze waarheid? Ik ben het leven. Niemand komt tot hem, vader, om het waarachtige leven te mogen leven. Komt tot hem, vader, als door mij, die God bevredigd heeft, opdat hij weer in zijn liefde, in zijn gemeenschap, in zijn genade, in vrede en de zaligheid kan schenken en met hem gemeenzaam zijn. Waarom? Ach, zijn deugden zijn verheerlijk. En... Door het leven dat Christus verwierf, heeft hij de dood verslonden tot overwinning. Door het leven dat Christus verwierf, heeft hij de zonde gedood. De heerschappij der zonde. Heeft hij zelf de dood gedood, namelijk de prikkel uit de dood weggenomen. Heeft hij de hel op slot gedaan. Hij de sleutelen des doods in de hel. En heeft de weg tot het hemelhof geopend om daar... Hier een in geloof en straks nog eens eens in eeuwigheid het leven te genieten. Waarvan dat het dichter nog getuig zal eeuwig zingen van Gods goede tierenheid. Dan wordt hier wat van gekend. Het geloof erkent Christus als het leven. En, en, en in en door hem te leven gode tot eer hierin geloof. En mijn hoorders. Nog een even. Als nu een gelovige gaat sterven, ach, dan zal die alleen maar ingaan. Op grond van Christus, die de weg en de deur is. Op grond van zijn dierbaar bloed zal die den hemel gaan. Ten tweede, dan zullen alle beloften. ...bewaarheid worden, dat ze dan gaan verkrijgen wat geen oog gezien, en wat geen oor gehoord, en wat in zijn mensenhart hart is opgekomen, Dan gaat de waarheid bevestigen, dat hij zegt in het huis mijn vader zij willen wonen. Wordt de waarheid bevestigd, opdat ze mijn heerlijkheid zelf dan schouwen die wij wat eerder wereld was. Opdat ze één zouden zijn met Christus en één met de Vader. En dan zouden ze het leven gaan genieten. Ten eerste hier bij het sterven, ter ziele maar dan straks in een dag der opstanding, om het eeuwige leven te gaan genieten. Dat is in de gemeenschap van de drie enige God. En dan zal ze in en door Christus, de Vader, voorgesteld worden als een. Rijne maag, de kleeren gewassen in het bloed des Lams, En dan zal Christus ze den vader overgeven. Op dat God zal zijn, als en en En dan zal in dat eeuwig paradijs God de vader in en door Christus zich weer vermaken. Voor eeuwig in zijn kerk. En zij zullen zich eeuwig vermaken. In den drieënigen verbondschap. Om dan het dan te verkrijgen wat geen oog gezien, geen oor gehoord en in geen menszart is opgekomen. En hem dan eeuwig te loven en te prijzen. In het God en de Lammen, zij de eer, de lof, de prijs en de dank zijn. Maar wij. Ach, als we hier onze eigen weg gaan, een weg die ons recht schijnt waarvan het einde is een weg is Wanneer we hier op een leer en een waarheid vertrouwen, waarmee we straks voor eeuwig om zullen moeten komen, en menen het leven te hebben, en het ware leven te missen, om straks in de eeuwige dood te moeten verzinken, God vergoeden en zegenen de waarheid om Jezus willen. Amen. Ach, Heerde, Gij zijt de weg, de waarheid en het leven. Het mocht u behagen, hierin, door uw geest en woord nog onder ons te werken. Ach, dat u nog redenen zou willen nemen uit uzelf. Uit uw eeuwig verbond nog wel handen. Wat een eeuwig verbond, een trouw verbond, een zoen, een verbond. Bevestigd door het bloeddes verbond, zo ontfermt u al zo ons. Heere gedenk ze nog ten goede, wanneer er nog onder ons zijn die naar huis zullen moeten. En heere de vrucht van de bediening zouden zijn, dat ze met smart naar huis zouden moeten. Ach, dat u het nog zou gebruiken. Dat de smart in hun ziel geboren mocht worden, dan ze u niet kennen. Ach, dat de nood zo opgelegd zouden worden. Om... Alles prijs te geven om u te leren kennen. Als de weg, de waarheid en het leven. Ach, die bij tijden misschien wel eens een blijke gehad hebben. Dat ze niet buiten je woord zijn maar. Voor wie als gij zou zeggen, ik ben de weg. Ze met tovers zouden zeggen, Heeren, wij weten de weg niet. Ach, je mocht het nog leren. Sterker wat geen vroeg. En zegenen wat op uw zegen is wachtende. En dat u ons genade geeft te vertrouwen. Op de Christus der schriften. De waarheid die getrouw is. Verzoen het zondige. Bewaar het ijgelijk onze. Op onveilige wegen en brengt het ijgelijk tot het zijn. En verhoor ons. Om Jezus willen. Amen. Onze slotsing, zet zevende vers. Van Psalm 89. Ho zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Wat er verder volgt in het zevende vers van Psalm 89.